het aurische wezen, is een blinde, voortjagende kracht, de verpersoonlijking van een aan leiding ontsnapte krachtenstructuur, welke resultaat, de planeet binnen de microcosmos, dat is de mensopenbaring, steeds verniedigd wordt. Er is dus geen reïncarnatie, geen wederbelichaming der persoonlijkheid. Van de sterfelijke ziel...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 in de andere sfeer van het dialectische stratum, die dan ten hoogste nog een doorgang vormt voor zijn binnenkomst in de waarachtige vrijheid van de godsoorde. Zulk een transmutatie in het lichaam kan zo volkomen zijn, dat er feitelijk van geen dood meer sprake is. De Bijbel drukt het dan zo uit. En God nam hem weg. Zoals bijvoorbeeld van Mozes en Elia en Henoch gezegd wordt. Een tussenfase in het transmutatieproces brengt bewustzijn in twee lichaamsgestalten. Een nieuw en een oud. Alle verlosten zijn deelhebbers aan het Rijk des Lichts. Zij zijn verlost door de procedure der eerste opstanding. Zoals de Bijbel dit noemt. En zij kunnen... ...door de tweede dood niet beschadigd worden. De tweede dood duidt op een komende afsluiting van de dialectische periode... ...en de komst van een nieuwe dag van openbaring. Zij zal een scheiding tussen pioniers en achterblijvers met zich brengen... ...en de komst van een nieuwe Christusbemoeienis. Alle microcosmoi die nog geen deel kunnen hebben aan het proces van de eerste opstanding, blijven gebonden aan de wet van reïncarnatie, als mede aan die andere noodwet, de wet van karma, de wet van oorzaak en gevolg, de wet die leert, wat gezaaid, dat zult gemaaien. Dit betekent dat het volgende persoonlijkheidsleven zich logisch-wetenschappelijk bij dit leven aanpast. Wat de mens heeft opgenomen, moet hij volbrengen. Wat hij heeft ontketend, moet hij aanvaarden. Een nieuwe bestaansfase in het hier begint dus daar waar de vorige geëindigd is. Niemand ontvangt een te zware taak. En ieder leven brengt naast een last ook een vermogen en een mogelijkheid. Er is gebondenheid aan het verleden maar er wordt eveneens een weg ter bevrijding gewezen. Want al kan het verleden niet herroepen worden, de wet van karma laat de mogelijkheid tot juist gebruik van het nu open. Toch is de wet van karma in zekere zin een meedogenloze wet, want de hand van het lot en het bewustzijn van het fatum kunnen zo zwaar drukken dat de mens volkomen moedeloos wordt. Op het stuk van de onontkoombaarheid van deze medogenloze wet... ...rijken het orthodoxe christendom en de theosofie elkaar de hand. Door deze fatale beschouwingswijze van de werking van de wet van karma... ...is dan ook zeer veel onheil gesticht, daar zij de mens de moed ontnam. Deze wet der vergelding wordt inderdaad in alle wereldgodsdiensten verkondigd... ...ook in het christendom. En zij is een logische wet en de enige methode om de mens van onderen op tot inzicht te brengen omtrent zijn staat van zijn. Doch deze wet behoeft niet oneindig te zijn in haar werking ten aanzien van de mens, daar zij doorkruist en teniet gedaan kan worden door een andere wet, de wet van schuldvergeving. Als u tot inzicht komt omtrent uw staat en het pad van regeneratie gaat... Zoals ons dat door het christendom gewezen wordt, kan de last der eeuwen, de schuld van het verleden, van u worden afgewenteld. De wet van karma grijpt u en bindt u zolang u haar werking te uwen opzichte oproept. Zij moet u evenwel loslaten, indien u zich redelijk zedelijk onder de wet der schuldvergeving plaatst, mits dit een daad is van fundamentele levensomkering. Bekering volgens de orthodoxe zienswijze is een mystificatie, een emotionele activiteit die ten aanzien van de wet van karma in geen enkel opzicht bevrijdend kan zijn. De mogelijkheid van schuldvergeving berust op een wetenschappelijk proces dat door de hiërarchie in de praktijk der benedictio wordt uitgestraald. Het is tenslotte goed... ...op te merken dat reïncarnatie vooral niet vereenzelvigd mag worden met evolutie. Evolutie immers is, zoals wij reeds hebben uiteengezet, voor ons individueel en voorwaardelijk. Met de wet van evolutie krijgt men contact door het gnostieke christendom. De Christus voegt namelijk door zijn offer, door middel van de hiërarchie, een nieuw element toe aan de aarde en aan de dialectische persoonlijkheid van de mens... waardoor deze in staat wordt gesteld de gevolgen der kristallisaties teniet te doen... en dan weer het proces van evolutie aan te vangen. De persoonlijke evolutie is dus afhankelijk van uw besluit en uw daadleven in Jezus Christus. Karma is dan geen noodlotswet meer, maar wordt in Christus kracht... Verslonden. Dit is de onuitsprekelijke liefde Gods in Christus. Door de noodwetten houdt Hij ons in openbaring. Daarna komt Hij ons verlossen. Zoals wij nu in deze acht hoofdstukken overvloedig hebben gezien, is de verlossing evenwel geen automatisch proces, doch een meervoudig intelligent proces waaraan de gehele mens bewust moet meewerken. Hiermee staat en valt het grote werk der hiërarchie. De arbeid der benedictio komt nu in het juiste licht te staan. Het is de arbeid der christelijke inwijdingsmysteriën. Deze mysteriën hebben tot doel de eerste opstanding bij velen mogelijk te maken en een kern van werkers te vormen in dienst van de Christus. Het is dus de mensheid die de mensheid moet verlossen. In deze zin dienen wij ook te verstaan de woorden... ...werk uw zelfs zaligheid in vrezen en beven. Niemand kan uiteindelijk zonder de ander voortgaan. Inwijding is versnelde evolutie... ...opdat de daardoor verkregen waarden ingezet kunnen worden tot het grote doel... ...de uiteindelijke verlossing der gehele mensheid. De mens die daartoe het verlangen heeft kan de koninklijke kunst gaan beoefenen. Hij wordt een prins-rozenkruiser. Om elkaar op dit pad te helpen, bezitten wij een school, een krachtveld... waarin de arbeid der Benedictio, geautoriseerd door de christus tot ontwikkeling komt. Ieder die de innerlijke bereidheid en geschiktheid bezit deze weg te gaan, kan langs de kanalen die daartoe in ons werk gesteld zijn, als voorbereidend leerling toetreden. Een gevoel van onwaardigheid mag u niet weerhouden. De aspirant mogen zich de woorden van Christus herinneren dat onze zwakheid door zijn kracht wordt vervuld. Met deze bemoediging kan elke serieuze aspirant het wagen.